Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 7 uur. Ho, ho. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Eurocommissaris voor landbouw Timmermans vindt dat de demonstrerende Nederlandse boeren een systeem verdedigen dat niet meer van deze tijd is. Hij heeft met zijn Green Deal plannen ontvouwd om de klimaatverandering tegen te gaan door het landbouwbeleid drastisch te vergroenen. We hebben meer boeren nodig, niet minder... maar boeren die het anders doen, zegt Timmermans. Boeren hebben geen kans om te overleven als ze blijven vasthouden... aan de huidige intensieve manier van produceren, zegt hij. De man die ervan wordt verdacht dat hij drie tieners neerstak... in een drukke winkelstraat in Den Haag was al eerder betrokken bij geweldsincidenten... en hij was ook al jaren in beeld bij justitie- en hulpinstanties. Bij één GGZ-instelling stond hij bekend als een gevaar voor anderen. Dat schrijft Omroep West op basis van vertrouwelijke stukken. Twee weken voor het steekincident in het centrum van Den Haag... moest hij zich bij de politie melden voor een verhoor... omdat hij iemand had mishandeld, maar op die afspraak verscheen hij niet. In de zaak Humera gaat het Openbaar Ministerie in hoger beroep. De ex-vriend van Humera, die haar op school doodschoot... is veroordeeld tot 14 jaar cel en tbs. Volgens de rechter was het doodslag. Het OM vindt dat er sprake was van moord. Een groep bouwondernemers roept bouwvakkers en boeren op... om morgen actie te voeren tegen het stikstofbeleid. Zij hebben kritiek op de uitspraak van de rechter... die vandaag bepaalde dat boeren geen distributiecentra... van supermarkten mogen blokkeren... Een woordvoerder zegt dat er langzaamaan acties op wegen gepland staan. Ze hebben de acties aangemeld bij tal van gemeenten. De acties moeten in de ochtendspits beginnen en eindigen in de buurt van snelwegen. Het weer vanuit het zuidwesten bewolking en regen. Vannacht is het 2 tot 6 graden. Morgen droog en wat zon. Aan de kust enkele bui en het wordt dan 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland zijn nog vertraging op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Namelijk 20 minuten tussen knop het Raasdorp en de A10. Door een ongeluk kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. En tot zover de verkeersinformatie. Zeg Ben, heb jij onze jaarcijfers gezien? Ja, die zien er goed uit hè. Ja, hey, wordt het niet eens tijd dat wij een mooie bedrijfsfilm laten maken? Jawel, maar het kost toch heel veel geld? Wel nee jongen, dan moet je Koosers bellen. Die is bij DWK geweest. Die hebben een prachtige bedrijfsfilm gemaakt. En het kost bijna niks.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 Ik heb een kopje van Bloemendaal afgegaan en toen ging ik 65 op die kleine de dunne bandjes. Dat is toch wel heel eng hoor. Even kijken. Oh, is... Nou, we gaan hierin. We pakken de boulevard. Hey, nee, maar... Uh... Ja. Zeg het eens. sis. is. Ik heb het nu al warm. Ja, ik heb het ook al warm. Dus... eh. Uh... Ja, we hebben een shirt eroverheen. Bij de hoek gaan we het uitdoen. Bij de hoek gaan we het uitdoen. doen. Hoe sterk is de eenzame fietser die krom gebogen over zijn stuur tegen de wind. Zichzelf een wegbaant. Zelfbewuste voetbalspeler die voor de ogen van het publiek de wedstrijd wint Zich kampioen waant Hoe lang ver genoeg de zaken man zonder mededogen Die een concurrent verslagen vindt Zelf haast failliet gaand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 Side by side zeilboten. En dan zie je ook hoe mooi Zandvoort is. Die Zuidboekbevaart is toch een prachtig stukje. Een stukje Zandvoort. Het lijkt ook wel een beetje op Noordwijk. De boulevard die daar is. Dan kijk eens even. En de zee is redelijk vlak hoor. Wel een aantal zeilbootjes.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 Zuid-Holland en uh, dat is uh, bij de muur dan zie je de muur uh, die ook door Zand verloopt he, he, daar gaat hij weer we zijn weer onderweg wat een pech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 Nou, we staan hier nu uh, Langevelderslag. Nog 6 kilometer met zilk. We hebben al 8 kilometer gefietst naar Zandvoort. En, uh, nou, het gaat, uh, het gaat lekker. En Langevelderslag doen we altijd even een, uh, een slokje water. Ja, uh, Want we hebben natuurlijk allemaal een bidonnetje bij ons. En dan, uh, nou, komt het heel goed. En je hoort de zusjes Nedelof heel vrolijk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 ...quant on ira sur les chemins... ...à bicyclette. En het waard stevig. Het waard stevig. Nou, uh, we zijn... Uh,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 Maak ik ga weer, eigenlijk is ook en ik weet niet slim Dat ieder hart van Your face and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 that nobody wants anymore.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 Aan de ene kant uh, groen huisjes. Aan de andere kant uh, boerderijen. Althans uh, bolle, bolle schuren. Denk ik dat het zijn. Kijk, welkom in Noordwijk. Ik zie hier een uh, paard met een vrouw erop. Dat moet niet allemaal gekker worden. Kijk, en dan rijden we zo richting de boulevard. you mm -hmm.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 You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 Nou, daar zijn we weer. Op de Brede Rode Straat. En uh, hebben we er uh, 2 uur 16 minuten over gedaan. het hele pakketje. Nou, naar huis nog. Of nog ik ben uh, 5, 6 minuten. Dan moet je hier altijd even een slokje. Hé, hey, het, het rek is er.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 Sitting there in a silent movie Beside the only girl who really ever knew me Happy days but sad or facing Heaven knows I'm on the case So oh, how could I forget to mention the bicycle Somebody told the world The beauty of your birth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 How could I forget to mention The bicycle is a good invention Make it up making you my business A funny buttercup I'm gonna live a forgiveness Every day's both side a-facing Heaven knows I'm on the castle so How could I forget to mention The bicycle Somebody told the world The beauty the world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 Just wine and bend over Giving, giving to the beta of the soaker Do it all on tabletop and the sofa Girls from Trinidad, girls from Europa Girls from Jamaica, girls from Toga Men so low so me can't see your shoulder Bumper spin like the wheel of a roller Come your beauty, I'm the beholder Love when you bend and you wine and watch over <laughs> ROUGH RIDE White uh. in the pan, single booker, booker White in the pan, single booker, booker White in the pan, single booker, booker White in the pan, single booker White in the pan, single booker, in the shot. and yeah. your back. Rubble panda. Kick and your talk. Yeah. Everything shot. She said she feel hurt. Oh. The girl just no hang out your tongue and wind twenty pity man, cock up your bumper Girl, yeah, can steal my legs. They'll say sex and no girl can't test. Wine in a sun, wine up on the main. To be a good nice and chimney that nice. Girl from South and from Porto's. Wide mm. mm. right in the bicycle, put up. Wide in the bicycle, put up. Wide in the bicycle, put up. Wide in the bicycle, put up. Wide in the bicycle, put up. Wide in the bicycle, put up. Shot your panda, tick, tick, your Everything shot. You one the sun gal. be long but she can go with her thin foot. I'm a She said dance, miss said welcome at. that shooting range, so your thing shot. Man to man pine up like a knot. me a cat and no nudge, you up no laugh. Girl, laugh it up when the missile go off. Oh, oh, oh. Rough Ride. buy the buy the rock up up right <laughs> buy the rock up up right they buy the right the rock up up right buy the Oh, right to the bicycle ...wenst jullie allemaal fijne dagen... ...en een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van... 7 uur. Ho oh oh. Thomas. Ja, dames en heren, een goede avond. Ik wacht tot verbinding met de gemeenteraad. En uh, dat zal om 8 uur beginnen. De raadstel loopt inmiddels vol. En uh, ja, wat staat er vanavond op de agenda... Dan gaat het natuurlijk over het financieel resultaat Nieuw Noord. En dan uh, gaat het om het AWZI-terrein. Het gaat over de belastingen en de retributieverordeningen. Het gaat over het ventbeleid vanavond. Het gaat verder over de ontwikkelingen van het watertorenplein. Nou, dan nog wat kleine dingetjes en daarvoor wat hamerstukken. Het uh, belooft een uh, lange avond volgens mij te worden, maar dat zullen we vanzelf zien. Inmiddels loopt de gemeenteraadzaal vol, en zodra de verbinding is. Schakelen we over en tot die tijd wat kerstmuziek, zoals deze van Alexander O'Neill. En mijn naam is Walter Sans en ik ben tot het eind van de gemeenteraad bij u.